City Dijkers met het NOS Journaal. Premier Schoof kijkt positief naar het eventueel sturen van Nederlandse militairen... om Oekraïne te beschermen na een akkoord met Rusland. Als het zover komt, is Nederland bereid om eventueel deel te nemen aan een militaire missie... zegt premier Schoof op een veiligheidstop in Duitsland. Hij sluit niets uit, maar zegt ook niets toe. Op diezelfde top zegt de Oekraïnse president Zelensky dat er een Europees leger moet komen... Hij doet die oproep naar uitspraken van president Trump en zijn regering. Die maakt de afgelopen dagen duidelijk dat wat hen betreft... Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO. Zelensky zegt dat Europa er niet meer op kan rekenen... dat de VS in tijden van nood hen beschermt. Europa moet zich daaraan aanpassen, zei Zelensky. Ongeveer 100 medewerkers van de Open Universiteit in Heerlen... raken waarschijnlijk hun baan kwijt vanwege bezuinigingen. Er is steeds minder vraag naar opleidingen die mensen van het huis kunnen volgen... En daarom zegt de Open Universiteit die afdeling af te schalen. De reorganisatie staat los van de bezuinigingen... die de andere universiteiten moeten doorvoeren door het beleid van het kabinet. En op de NK-afstanden heeft schaatster Femke Kok een nieuw baanrecord gereden. Ze reed 500 meter in Tiof in precies 37 seconden. En om daarmee het baanrecord over van de Rusin Angelina Golikova... De strijd om de Nederlandse titel op de 500 meter is nog niet beslist. Alle deelnemers moeten twee keer die afstand rijden voordat er een Nederlands kampioen benoemd kan worden. Verplaatsing voor de WK-afstanden telt alleen de snelste rit. Het weer vanavond in het zuiden, mogelijk wat lichte sneeuw. Daar kan het ook glad worden op de weg. De minimumtemperatuur ligt vanavond rond de min 2. Morgen kan het in de ochtend ook nog glad zijn. Verder is het droog met af en toe zon. Het wordt maximaal 4 graden.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 Idee. Ik stond laatst voor de spiegel, zo in het volle licht. Oh wat lijf, het is niet te geloven. Ah oh, schat, ik heb hetzelfde, ik doe geen oog meer dicht. Ik heb mezelf al weken niet gewogen. Zo hebben we toch allemaal gewacht. De enige. van ons. Twee vierde was hij dan, Stef Ekel. En uh, ik zou zeggen goedemiddag. Jullie is hij weer ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur vanaf de tolweg Tina. En uh, wij gaan uh, verder met uh, Rafael Cara en Avala Mora. Kom eens toe. Rafaela, Cara en Affa l'amore, comichatou. Ja, klinkt een beetje Spaans en. Uh, ja. Het zou zomaar kunnen. Hé, hey, uh, ja, het weer ziet er niet uit, dus. Uh, ja, uh, daar kunnen we die niet mee vergelijken. Rob de Nijs en uh, het glont, maar het is koud. Dat sowieso. En jouw hand die me brand Moet je nog even een dagje wachten? Morgen is pas zondag. Drop de nijs en het glans waar het koud is. Ja, nee, het glans waar het koud is, maar het is koud. Ja, ja Zoietsje. Hé, hey, um, we gaan lekker naar uh, Yves Berendsen. Onze eigen Yves Berendsen. En uh, hij bent over terug in de tijd. Praatjes. vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Mm, die hoor je hier. Entertainment for you.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 Terug in de tijd. En dat was dan onze eigen Yves Berends. En aan de telefoon hebben we Tom van eh, duo. Ja, zeg het zelf maar, Tom. <laughs> we zijn steeds weer bekend van TV. Zo is het. <laughs> hey. ja, ja, ja. Hey, hoe is het? Hey, hartstikke goed, man. Ja? We hebben het onwijs lekker druk met allemaal optredens. Uh, ja, Ons nieuwe liedjes uit, die gaan jullie zo meteen draaien. En dan hoort wel uh, hoe, uh, hoe het komt dat wij ze zo druk hebben. Ja, ik neem aan dat het een beetje aan het weerleggen ook. Dat, ja, dat, dat, dat, dat is één. Zeker. En, zeker. en ja, dat jullie er een feestje van maken, dat is twee. Ja, zeker waar. Ja. Maar goed, kijk, we hebben nog wat koude dagen. Maar de led hangt weer in de lucht hè, straks. En, uh, iedereen heeft er weer zin in om weer uit zijn schulpiet te kruipen. Uh, dan doen ze nog iets van carnaval tussendoor. Ja. Daar schijnen we ook een beetje aan mee te doen. Oké. Okay. <laughs> ja, daar ja. doen we uiteraard aan mee. Ja, maar de, de, daar, doen jullie, daar doen jullie standaard aan mee, toch? Ja, nou ja. Het is wel, wel wat liedjes die nog niet helemaal erin pasten. Maar kennelijk volgens Brabant en Limburg vinden ze ons liedje echt wel een carnavalsnummer. Dus dan doen we dat ook mee. Ja. ja ik zeg altijd, Tom, als, als er een kijk naar, de, naar het eerste glas, dan valt het om mij. Mm -hmm. En na de tweede wordt het gezelliger. <laughs> <laughs> en na de derde doet het er niet meer toe, hè? Ja, dat is inderdaad <laughs> helemaal waar. Maar aan de andere kant, als je ons nummertje een beetje beluistert... dan, dan hoor je nuchter zit er ook nogal wat in, hoor. Ja, wel, jawel, jawel. Wel een boodschap erin zitten. Ja. En, uh, dus het is een boodschap en feest. Dus we... Ja, we ja, het is een, alles door elkaar. Ja, het is een, het is een combi, hè? Ja, zeker. En en een combi. En, uh, ja, dat vind ik ook wel leuk, hoor. Dat we dat uh, zo gedaan hebben. Ook wel mooi, natuurlijk ja, ja. Een op, op mijn Facebook bijvoorbeeld van, nou, ik heb lekker gedanst met jullie nu, maar ook een traan gelaten. Ja, want ah. we, we hebben het over, over jullie nieuwe single natuurlijk, Nu is mm -hmm. Nu. Mm -hmm, ja. En, en ja. Uh, ja, waar komt die titel vandaan? Ja, de, de titel hebben we uiteindelijk, uh, ja, we eigenlijk we hebben we het hele nummer zelf bedacht. Met, uh, met z'n vijf hebben we het uh, bedacht met een groepje van vijf mensen. Ja. Uh, de compositie is gemaakt door Jelle van Leeuwen en die werkt bij de, de Soundcloud Studio in Amsterdam. Oké. Okay. Nou, dat dus, uh, jullie. Ja. Maar, uh, ja, daar lopen allemaal, uh, mensen rond die ook, niet, <laughs> ja, die echt bekend van tv zijn, zeg maar. Ja. Uh, dus we stapten daar binnen, we zagen allemaal, uh, bekende koppen zitten. En met Jelle gingen we dan werken. Nou, uh, we hebben vijf in een jam-sessie gezeten. Instrumenten erbij. En toen hebben we dit, dit uh, nu is nu, uh, ja, helemaal zelf, uh, ja, gemaakt, zeg maar. Ja, hij is, uh, want hij is nu al een aantal weken oud. Mm -hmm, uh, ja. Zijn jullie stiekem al uh, met, met iets anders bezig ook? Nou, wel aan het denken in elk geval, van joh, uh, wat, wat, willen we nog, uh, wat willen we nog meer? Dus we, we zijn wel aan het uh, verzinnen, maar dat gaan we pas weer doen als de lente echt in de lucht hangt. Ja, dat is jullie zijn nog niet met een, een, een, een, een lenteheer bezig, zeg maar? <laughs> nee, nog niet. Nee, nee. Het zal dan, uh, dan gaan we iets, iets in de zomer doen. Okay. Hebben we hebben wel wat ideeën, maar het wordt wel weer iets uh, van onszelf, zeg maar. Ja. Hey, en, uh, ja, mensen, waar, waar kunnen mensen terecht om jullie te volgen? Ja, eh, uh, nou, het mooiste is gewoon via de website en dat is www.facebiobekendvatv.nl. Dat is het makkelijkste. Ja, dat is wel een lange, lange zin, maar. Ja, dat is een lange zin, ja. ja. Maar wij maar, maar zijn nu <laughs> helemaal, helemaal tv.nl? Ja, dat doet. Ja. ja, ja, het ja, ja, ja, is zo. Ja, <laughs> ja. ja. ja precies. <laughs> Dus zoek je het op bekend van tv, dan kijk dan op. <laughs> dat is. Ja, ik, ik neem aan dat als je dat bij Google het duo uh, indrukt, dat het sowieso al naar voren komt. Ja, we komen wel erg uh, bovenaan. ja, ja, ja, ja. En we, Daar zijn we ook erg blij mee. Dus, uh, ja, en we komen graag uh, overal optreden in ja. Nederland. Dus uh, als je in Zandvoort nog een mooi feestje hebben, dan komen we graag toch wel aan jullie kant op. Ja, we houden het altijd in ons wachten hè? Dus dat, uh, dat is toch wel goed. Uh. Ja, ja, ja. Hey, en, en, doen jullie nog iets met, met TikTok uh, bijvoorbeeld? Ja, ik heb al een TikTok-account. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet al te uh, bedreven in. Dus uh, ja, er staan wat filmpjes op. Maar ja. ik, ik, kan dat, ik doe dat niet elke dag. Nou, ja, oké. Okay, maar er staat in ieder geval uh, wel, uh, wel wat op. Ja, ja we ja. hebben wel wat dingetjes op staan. En dat was ook onder het account van... Uh, uh, bekend van TV of face duo bekend van TV, geloof ik. Ja, ik mijn hoofd hoor. Uh... Ja, dat, maar dat, als ze dat opzoeken, dan, uh, dan komt het vanzelf tevoorschijn. <laughs> ja. Ik bedoel, ja. uh, ik zeg het als je face duo indrukt, dan uh, komt er wel aardig ja, wat tevoorschijn. Van, ja, en als je dat bij YouTube doet, dan zie je onze mooie videoclip. Ja, dat sowieso. Hebben jullie ook een uh, kanaal daar, of uh, is het uh, ja, uh, gewoon uh, op YouTube zelf? Nee, we zitten op YouTube, uh, op YouTube zelf, gewoon met het face duo bekend van TV, uiteraard. En bereikbaar via onze plaatlabel, dat is Rood-Hit-Blauw. rood, Hiet, blauw. rood Hiet, blauw ja. En, en daar zijn we ook te vinden. Dus uh, ja, ik denk als je goeie, de, de goede zoekslag doet dat je ons dat tegenkom. er tegenkomt. Maar daar komt eens dus een mooie clip tegen, die wij in Dordrecht geschoten hebben. In Dordrecht? Ja, ah, in Dordrecht, ja daar wonen we vlakbij. Dus, uh... ja. ja, ik, ik ken, ik ken Doordrecht. Dus, uh... Oh, echt? Ja, <laughs> ja. Oh, okay. ja, ja. Ik, ik kom er zelf ernaast vandaan. Oh, dus, waar, uh, Rotterdam. Waar, waar daar van? Rotterdam. Oh, Rotterdam. Nee, oké, okay, want wij wonen echt naast Dordrecht Wij wonen in Zwijndrecht. Ja, ja. Uh, uh. En dat ligt dan weer tussen Dordrecht en Rotterdam? Ja, <laughs> de Hé, ja. hey, Maar durf je dan wel te zeggen dat is dan dat je van Rotterdam bent? Ja, ik, ik, ik, ik kan er niks aan doen dat ik daar geboren ben, Tom. <laughs> Ja, dan kregen ze zoiets van, kan je daar niet erom Nee, nee, nee. Nee, uh, vaak, uh, vaak wordt er tegen mij gezegd van, joh, uh, kom je uit Amsterdam? Ik zeg, nee, ja. <laughs> juist tegenovergestelde. <laughs> ja, en dat durf je dat niet te zeggen, hoor. <laughs> nee, nee, ik zeg het gewoon, weet je, ja, ik ben er geboren, ja. dus ja, ik, ik kon er weinig aan veranderen. Nee, nee dat is waar. Ik, ja, ik bedoel... Ja, dat was ook wel grappig. We waren vorige week bij tv-opname van uh, Toppers van de ja. dus Wij komen ook toch wel op tv, zeg maar. En toen kwamen we Peter Jan Rens tegen, van uh, meneer Kaktus, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En, en toen vroeg hij dus van, maar, maar hoe heet jullie dan? Ja, ik ja, durf het jou niet te zeggen. Wij heten bekend van TV, maar jij bent het. Dus, uh, ja. Maar, ja. <laughs> Dat was ook zo'n zo zo rare, weet je wel. ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Maar hij het een steen goede naam. Hij, de, hij zei nog, ik wou dat ik het bedacht had, dus... Ja, nou ja, het is dus. Ja. Ja, Volgens vol mij komt hij ook terug, geloof ik, hè? Had ik zoiets gelezen of is dat een fabeltje? Uh, nou, ik weet niet of dat kakt is kaktus terugkomt, maar... Uh, nou, het is wel een gezellig event. We hebben gezellig met hem zitten kletsen. Op, uh, ja. uh, vol, heb je nog steeds een beetje ADHD, of niet? Ja, nou, een beetje wel, <laughs> maar... maar uh, minder dan zijn maat, want z'n maat uh, Johan Vlemmings uh, nog meer adres ja. <laughs> die was er ook bij gewoon lekker kletsen met die gasten ja. uh, we moeten er even van wennen hoor, dat moet ik wel zeggen maar ja, ja oh. ah, dat, uh... het gaat heel snel allemaal ik, ik wou net zeggen dat wensen we zelf en dat gaat snel inderdaad ja, en een bakje koffie erbij lukt alles ja, tuurlijk. ja, nou maar, kom ik, maar... ja. Ja. ja, je gaat hem draaien ik, ja, ik wou net zeggen, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ah, ja, helemaal top. Dus, uh, Nou, daar komt hij aan, aan Dames en heren, luisteraars in Zandvoort en omstreken, daar komt hij aan. Het nieuwste hit van uh, VCO bekend van TV, nu is nu. Hey, dankjewel Tom, en ik zou zeggen een goed weekend en uh, ja, een fijne optreden. Superman, hé, hey, weet ik even. Hé, hey, dankjewel. Hoi hoi. Hoi. Over liefde en verdriet, zo ben ik de man. De man die je nu ziet en dan denk ik aan die jaren Wat gaat de tijd toch snel Ik heb nog veel te leren Maar één ding weet ik wel Ja, nu is nu en nu is voor altijd Dus drink nog maar een biertje en kus die mooie meid Ja, nu is nu, zet je zorgen maar opzij dat je het weet is het voorbij Ja la la la la la la la la Ja la la la la la la la la la la Ja la la la la la la la la la Ja la la la la la la la la Ik zou wel willen weten Hoe hij nu naar me kijkt Ik kan het hem niet vragen dat is verleden tijd En al zijn levenslessen Die heeft hij al verteld Het stukje van mijn vader Het zit nu in mezelf Dus ik ga het leven vieren Want wat gaat de tijd toch snel Ik heb nog veel te leren Maar één ding weet ik wel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 Wil je ze allemaal? Allemaal! Zeer niets. niets. Waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Wanneer je marea dolores, cuando se wanneer je cuando se war su vela, je in de war bent, wanneer je in de war bent, wanneer je Baila, baila, baila, baila, baila, baila bailame, esta rumba, guitarra, que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Tijd aan, dan ben ik nog altijd. Kantoor zijn mareadolore, kantoor zijn gemaladolore. Kantoor zijn maladzuvela, kantoor zijn maladokore. Kantoor zijn mareadolore, kantoor zijn gemaladolore. Kantoor zijn maladzuvela, kantoor zijn maladokore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila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 Ze marea dolore, cuando se quema in marea, wat doe ze in marea, wat doe ze in marea, baila, baila, baila, baila, baila bailame, esta ronda, esta gitana, que yo siempre Non se pre cantare quello non si pre cantare quello non si Zo, en dat was hij dan uh, lekker uit die tijd. Uh, 35 jaar ZFM natuurlijk. En, uh, ja, deze komt ook een beetje uit die tijd. En uh, ik heb er nog eentje gevonden. When Wade. En ze hebben het over Lady. Met Prins Mohammed. Ja, dat was ooit de broer van Humberto Tan. Humberto Tan, ja, je kent hem vast wel. En ja, we gaan lekker verder. Plaatjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op die hoor je hier. Entertainment for you. Blitzelen en het uh, zakken die boem. Slenderend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou op het stegen kwam. Je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. Okay. Minuten zat ik op de in het café. En we zingen. Jackie dikkie deze zing maar met ons mee. Jackie dikkie boem boem, Jackie een super café. Dan zijn hier en lachen wij een goed glas bier. Sakiriki, boom, boom, die dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Achter de bar staat snel een Japie. En die heeft hem al halemon. O, mijn Frans speelt op zijn trekzak. nee, het is een akkordeon Nelle zingen liedjes. Uit die goeie en met de wilste jonge meid. En we zingen. Jackie Tiki Boem Boem, Jackie Vidal, deed deze vrolijke jonge meid. Zing maar met ons mee Shaky diki boem boem, Dido, D. We Is hier een super café Alle mensen dansen hier En lachen bij een goed glas wier Shaky diki boem boem, Dido, De mensen zijn hier gewoon oké okay. Zing maar met ons mee. Shakir dikkie boem boem, shakir diedel dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Shakir dikkie boem, boem, shakir diedel dee. Het is hier een super fijn café. Shakir dikkie boem, boem, shakir diedel dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Shakir dikkie boem, boem, shakir diedel dee. Het is hier een super fijn café. Alle en zijn Zo, dat was hij dan. Tjakke die die die die boem boem. En dat allemaal van jullie. En dat allemaal vanaf de tolweg, aan natuurlijk. En uh, ja, heerlijk. Ja. En we gaan naar een verzoekje toe. En die is afkomstig van WBJ Rotterdam. En die vraagt hem aan voor alle DJ's. Dankjewel daarvoor. En, en natuurlijk ook uh, voor iedereen die zit te luisteren. Tino Martin. En alles heeft een reden. Ze zeggen alles heeft een reden. Niets is echt voor niets. Dat je op een ander valt, dat zegt me toch wel iets Ik heb me voor je uitgesloten, maar waarom je mij verliet? Ze zeggen het gaat zoals het gaat Maar ik zie de reden niet Ik wilde mijn hart, mijn huis en mijn boeren Geef me nu een reden, dat je dit zomaar kan doen Wat heeft jou bezield om mij zomaar te verlaten? Wat heeft jou toch bezield? Ik heb me voor je gesloopt. Het is iets wat jij niet ziet? Je zegt dat het niet geeft. hier Rotterdam, Tino Martin en alles heeft een reden. Ja, we gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we zo weer eventjes iemand bellen. En wie dat is, ja, dat, dat ga je dadelijk uh, horen. Met onze hits. Met onze hits. Dan ah! jouw dag niet meer stuk. Jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you.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 Leven met vallen en opstaan. Achter de bogen schijnt altijd de zon. Niemand ontsnapt aan een lach en een traan. Niemand ontsnapt aan een lach en een traan. Ik ben stukken jong met nooit voor een wet lagerdaan. Praatjes, vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op die je hier. Entertainment for you. <totiek> Para entende estás contenta estás feliz Esa no la he así como antes me besa a mí Tempárceme Dat was er dan. Karotie in Amagora. De solsta Festival is daar. Eh, dat allemaal hier bij de CFM Entertainment. Voor u tot de klokjes van 7 uur aan de telefoon. Hebben we Mike. Mike, ben je Kijk hoor. Mike? Nee, Mike is weg. Nou, dan gaan we nog een keer... Uh, ja, uh, een kleine storing denk ik. Uh, ja, wat gaan we doen... Om even, even een plaatje draaien. En. Uh, ja. Nee, het is, uh, is gewoon een, uh, een kleine storing. We gaan uh, Mike nog een keer proberen terug te bellen. Ik zoek al jaren. Zo, Mike, weer er. Ja. Hé, hey, je ja, gaat, god. <laughs> ja, nee, er, is, er is wat met onze lijn 2. Dat gaat niet helemaal okay. goed. Oké, nou, geen probleem. Dus, nou, ik heb je overgeschakeld naar de 1. Dus. En dat gaat prima. Hé, hey, uh, goede, ja, goedemiddag nog net. Ja, goedemiddag. Ja. Hey, uh, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege jouw uh, single. Ik, ja. ik ga nooit meer naar huis. <laughs> ja, inderdaad. Ik neem aan dat je nu thuis zit, wat niet? <laughs> ja, nu nog wel. <laughs> Klopt, ja. Hey, maar waar, ja, waar komt het vandaan? Is dat zo ontstaan? Ja, ik uh, heb eigenlijk uh, Frank Kooien die heeft het geschreven samen met uh, Bjorn de Leijer. En uh, ik heb eigenlijk aan Frank aangegeven een beetje wat ik uh, in het nummer wilde hebben. En, uh, en het tempotje en, uh, en eigenlijk ook vooral uh, hoe ik het nummer uh, wilde starten. Dus uh, daar is dit eigenlijk uitgekomen. En uh, ik heb eigenlijk, uh, toen ik hem kreeg van Frank, uh, nog het een en ander aangepast, samen met mijn uh, zangerres. En uh, ja, daar is deze plaat eigenlijk uitgerold. Ah, Oké. Okay. Dus het is eigenlijk een beetje uh, ja, spontaan gegaan. Ja, ja, ja ja inderdaad. Nou ja, ik, uh, ik wist wel een beetje wat ik wilde. Alleen uh, ja, ik heb hem zelf niet geschreven dat uh, nee. ik moet laten doen. Ja. ja, dat is... Uh... Ja, daar heb je speciale mensen voor en, uh, ja, je, dat, uh, die kunnen dat beter dan uh, meestal als wij zelf. Ja, ja, ja inderdaad. Hey, en uh, nou ja, deze, deze single is natuurlijk al een aantal weken oud. Ja, eind uh, december. Ja, hey, uh, maar ben jij al bezig met, met een andere single die je eventueel van de zomer uit gaat brengen? Ja, ik, uh, ik ben er wel mee bezig inderdaad, maar... Uh, ik, heb, ik ben er nog niet helemaal uit precies hoe of wat uh, ik uh, wil. Ik denk wel dat het een klein beetje iets ander genre wordt. Een beetje meer uh, volkspop eigenlijk. Iets minder feest, maar toch wel, uh, toch wel dat hij makkelijk mee te zingen is, zeg maar. ja en, uh, Maar een klein beetje een andere richting in. Uh, Daar ben ik wel van plan inderdaad. Ja, oké. Okay. Dus ja... Uh, Volkspop, uh, ja wij we kennen medepop uh, uh, natuurlijk ook, uh, ja. moeten we daar een beetje in die richting denken? Ja, misschien uh, inderdaad dat het ook wel een beetje die richting is, het is een beetje, uh, ja een beetje, wat zou ik zeggen, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind zeg maar het stijltje net zoals uh, Tino Martin en zo, en, ja. uh, dat vind ik allemaal wel mooi zoiets, dus ik wil een beetje uh, iets meer uh, inhoudelijke muziek, maar toch wel uh, dat het... Uh, ja, meer, beetje... meer verhaal zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Hey, en, uh, ja, wordt het dan wel een, een beetje een uptempotje? Of, uh, of, of, of, ja, jawel, jawel. ik denk wel het, wordt wel, het is niet zo dat ik een bellet uit kan brengen. Dat wil ik nog wel gaan doen maar, ja. uh, in de toekomst. Maar dat wordt de volgende nog niet. Nee. Ja, bellets zijn ook prachtig natuurlijk. Wat, uh, wat is jouw voorkeur eigenlijk? Ja, ik ben zelf wel van de balance. Als ik uh, moet optreden dan uh, probeer ik altijd wel eentje eventjes uh, tussen te doen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, en ik moet zeggen dat de meeste mensen vinden dat wel mooi hoor. Als je er gewoon uh, eentje tussen doet, dan uh, doen ze altijd wel lekker mee. Ja, ik zeg altijd even een, een, een korte pauze ertussen door hè? Ja, juist. Hé, hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen, Mike? Eigenlijk uh, op de meest gebruikte socials ben ik wel te vinden. gewoon uh, Mike Riva met IA op, uh, op Facebook en uh, Instagram en TikTok. En uh, de, ja, TikTok, uh, ben je daar uh, druk mee of? Ja, ja zijn we ook wel actief mee. En uh, binnenkort wil ik eventjes uh, een nummertje filmen die ik, uh, die ik dan zing, ook terwijl ik een nummers van Tino Martin en die, uh, die ga ik dan ook opposten, samen met uh, een vriend van mij die kan goed uh, piano spelen. Dus, ja. Uh, ah, oké. Okay. Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel leuk wordt. Ja, een soort. Uh, wat ze toen in de coronatijd hebben gedaan, een soort. Uh, ja. casino-versie, zeg maar. Ja, ja, juist. Zo, uh, eventjes, uh, ja, een ja, soort covertje, alleen uh, breng ik hem nog niet uit of zo, maar... Nee, nee, nee, maar, nee, maar goed, uh, kijk, het is altijd leuk om natuurlijk. Uh, ja, meer te zien van uh, ja. de artiest. als uh, alleen uh, de single, zeg maar. Ja, nee, inderdaad. Dan weten ze ook een beetje meer uh, wat ik meer zing, inderdaad. Ja. ja. Hey. Ik, uh, ja, ik, ik wil vragen, uh, als jij hem aankondigt, uh, dan ga ik hem inzetten. is helemaal goed, ik, uh, ik kondig hem aan. En, uh, jij, in ieder geval, bedankt voor het interview en, uh, en tot de volgende. Ja, graag gedaan en uh, wie weet, uh, hier in de studio. Ja, inderdaad, is goed. Nou, uh, lieve luisteraars, het is mijn uh, nieuwe single, Ik Ga Nooit Meer Naar Huis, van Mike Riva. Nou, vanavond wel hoop ik. Ja, <laughs> hey, Mike, dankjewel. Ja, komt goed, jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan en tot de volgende. Yo, oi. hoi. Hoi, Ik heb me nog niet genoeg bezat. Nee, ik ga nooit meer naar huis. waren dan... Uh, waren dan nee, nee, dat was hij dan. Ja, Mike Riva. en uh, ja Ik ga nooit meer naar huis, nou ik wel hoor. Ja. Hey, um, ja. We gaan nog één plaatje doen. En dat is in het kader van 35 jaar... Uh, natuurlijk uh, 35 jaar bestaan van uh, ZFM. En dat allemaal in Zandvoort. En uh, ik denk, ja... Weet je, we hebben het bekende geluid van de jaren 80... natuurlijk in het Engels. Maar uh, ja, in het Nederlands hebben we hem ook natuurlijk... zoals Kozen Ombuds. En ik verscheurde je foto. Tot dadelijk in de tweede uur. Blijf erbij. Jij komt nooit meer terug. Horen wij, het ging allemaal zo vlug. Al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat.